dus ik even wegdraaien het was uh, Montpellier met uh, met de break en uh, ja, zeggen gratis wie we wie we hier hebben helemaal uit uh, uit oosten van het land hallo <tomstitie> hè huh? wat krijgen we nou Ben was aan de kant ik moet even bij de telefoon de de ene Japan de telefoon Nou, w ja, wat aan de kant Beda, bedda aan de kanten. Met moment die konden Ja, ga met die uien eh, aan ja, de kant Een stink verdek Het stinkt weer doet vandaag. Hé, hey, uh, ja, ja, met, eh. Uh, met, uh, met Driekes. Driekes? Ja, ja. Driekes, als een een tijdje geleden, Driekes. Leuk dat je er ah. weer bent, man. Haha. Haha. Ah. Ah, ah, ah. ah, ah, ah. Zo, boer Driekes. En uh, vertel het eens. Uh, hoe gaat het, uh, daar op de boerderij, eh, daar gaan. Oh, ik heb, ik heb niet over wat meemaken van de week, jongen. Oh, oh, jij. oh, dat was wel heel bizar, was dat. Oh jee, ja. vertel. Eén keer in de zoveel tijd, dan, dan gaat Wille wel eens uh, zo op jagen. Dan, dan doen we even een, een konijntje zo, even, de, hè, voor zondagavond voor de heen, weet je wat, hè? En dan hebben we een beetje van die uh, edappers, en bietjes of worteltjes en dan uh, ja, doen we even knieën schieten en dan, uh, ja, en, en, en dan hebben we wat verbieden he. Oh. Ja, nou, moeders hebben natuurlijk niet altijd tijd om naar de supermarkt te gaan hè? Ja, moeders hebben tijd zat maar ik bedoel, ze oh, okay. uh, hebben niet altijd tijd om naar de supermarkt toe te gaan, dus uh, ja. En dan uh, dus het, uh, ik uh, samen met mijn broer, dus het, uh, met, uh, met Hendrik, uh, het veld in. En we ja, uh, zo door die wijklanden, geweren bij ons. En, uh, wie ziet daar zo'n konijntje Stopt daar zo'n zo hele dure auto. Stopt daar. Zo, uh, en dan komt zo'n uh, meneer uit, zoals zo'n zo Jaguar was dat. Ja. Zo, zo waar staat. Zo'n groene sportwagen waar staat. En dan stapt zo'n hele deftige meneer uit. Met zo'n netje met een pak aan en zo. En die zeggen van, uh, zo mijn hele kakstem zeggen van, uh, zo, wat bent jullie daar aan het doen dan? Ja, ik zeg, willen ja. binden even een konijntje aan het jaren of uh, nee van al, want dan hebben we niks te verreden. En dan moeders kwaad. Oh zeggen ja, ja, dat, dat, dat heb ik nu ook altijd al een keer een wild, zegt die rijke manier een keer maar jaar. Maar, ik, zeg, ik heb er altijd van een droom om een keer een wild zwien te schieten. Zeggen. We oh. wou graag een keer een wild zwijn. Een uh, uh, uh, uh, wild zwijn. Zeg, ja. Oh. Oké. Okay. Ja. ja. Ik zeg, nou ja, ik zit, er zit er genoeg van. Dus dat kan wel, hè. Dat is niet zo moeilijk. Ja, maar ik, ik kan niet schieten, zeggen. Oh. En, eh. Uh, ja, nou, ik zeg, ik kan het toen wel leren. Dan kom je volgende week kom je, kom je terug. En dan gaan we het bos in. En dan koe, geef ik een geweer met. Ook. Ik heb het allemaal alleen over. En dan gaan we zwintjes schieten. Nou, wie spreekt zo af voor die volgende week, zondag? Ah, verdomme jongen. minstens zaterdagavond. Ben ze aan het schieten zijn. Dus al die zwintjes, die bent allemaal bang. En die bent allemaal heel ver weggerend. Dus de volgende dag, als die meneer komt, denkt Biminait. Dan is het er niks meer, hè? Nou, ik ben een beetje in paniek, hè? Want die meneer had er echt tegen mij van. Ah, voor een schieten en als ik die daarmee naar huis kan nemen, dan heb ik wel 500 euro veel over. Ah, dat is een hoop geld, hè? Dan moet je twee weken groeien van me. Ja. Dus, uh, dus ja, ja, ik denk van, verdomme wat moet ik nog doen, hè? Al die zin, die ben heel ver weg. Ik vind die nooit meer dat, dat geschiet van die, van die boerenknechten nu de buurt. Oh, wat heb ik nu aanhaald, hè? Oh, wat heb ik aanhaald. Ja, dus, eh... Uh, ik zou het mooi doen hè, maar nu heb ik mijn andere, mijn zware, gekke Gerrit, die heeft nog zo'n, die hebt nog een oude zeug in, in de varingstel. <laughs> en uh, die zegt van, weet wat je nee, doet, uh, je hebt nog uh, van die kool, van de kachel. En hij zegt, dan die zegt vanavond gaan we die even helemaal zwart maken met kool. En die gaan we zwart maken, en uh, vlak verder die keer komt, Kiki, even me Brien, en dan loop door het bos. Hij zegt, het maakt me eerst even helemaal goed zwart. Dus we willen de hele avond, nacht, met willen aan het zwart maken. Dat ding was helemaal pik zwart, jongen, oh, machtig mooi, hè. Oh. Ligt net op mijn zwien, hè. Nou, achter mooi. Dus de volgende ochtend op Tid op, en uh, uh, in de vet ziet mijn ziet broer die rekke Gerrit en zo, die zien die oude Keel aankomen in die Jaguar. En uh, ja. Dus wie dan gauw de gouden varken, de kring waren nog niet meewerken, ook. Dus wie de gouden bos in de schap. En uh, nou, een, paar, een, paar, een beetje een paar beuken hoor. en een eikos, zodat het een beetje op een plek bleef. Dat een beetje bleef vrij en zo. En uh, nou, ja, die oude kerel die staat buiten. Oh, een hele dure, uh, dure uh, rijlaars en een heel dure uh, pak uh, kleding. En, uh, had zelf een jacht gekomen, hele duur. En ik denk, oh nou, ik hoop dat we wat. Want... Ja, die 500 euro die ik toch wel hem, hè Ja, dat is wel een hè dat moet je wel begrijpen, natuurlijk dus, dus ja, die, uh, die kerel die stapt uit. En uh, ik zeg zo van, nou, een beetje achter in het bos, er door, door lopen hele grote keiler ook door. Hele grote vrouwenswijnen. Oh, en uh, kerel ook nog ergens, ik zeg. En uh, ja, dan gaan we even wandelen. En dan lopen we in En dan nemen we mee. En dan schieten we er even mee. En Marie, zal ik hem een beetje opdriemen? En Marie schiet me goed. Ja. Ah, nee, die van dat macht wel mooi, hè. Die had met alle schik erin en zo. Ja, een dikke pijp in de bek en zo. Ja, echt zo'n rijke patse, o, hè? Wat ja. zeg je nou, wat had hij in zijn bek? Ja, zo zo'n zo, grote bolknak, zo'n ronde pijp Oh, ik dacht dat je en, wat anders ik, wou ik, zeggen, maar... Nee, dat, uh, nee, dat verwaar ik met die vrouw. <laughs> uh, maar, ik was dus zo'n stoomlokomotief, van... die dingen man. ja, ja. Oh, en uh, hij zegt van... Uh, hij zegt, uh, hij zegt die oude kerel van... Uh, ja, ja, dan gaan we. Heb iedereen. Ik, zei, ja, ik weet er te vinden. Ik zei: We gaan het bos in. Maar verdomd jongen, wie raakt de bos aan? En uh, wie loopt zo langzaam? Het bos. begint een beetje te regenen. Ik denk: Oh, wat verdomd, hè. Ik denk nou. Dat, straks zijn dat We kool, zwart eraf. En dan is daar varken weer roze. En dan ben jullie de lul natuurlijk, hè? Maar dat betaalt het niet. Dus ik zeg tegen die man, ik zeg: moeten een beetje gouden de loon. Ik maar een beetje gauw doorlopen. En doorliep daar varken. Dus ik, eh, ik daar varken een beetje op ja, op ja, op ja. En ik zoet in die oude keel. Als ze net open bosje komt, als ze eruit komt, mooi schieten. Hé, mooi schieten. Haha, ja, zegt die oude keel, ik ga, ik ga, dan ga ik door. Ja, hij is goed. En dan draai ik hem die kant aan. Ah. Dus ik daar varken, doe, Dan krijg ik mijn godverdomme niet lopen, mok nog niet. Uh, een beetje met de reelaars met en de, de, de, de komma's. Nou uh, uiteindelijk uh, was ze niet zat en liep het open plekje op. Nou, die ouwe keel die leg aan, die moest verdomme drie keer schieten, wou hem überhaupt raken. Wek, uh, wek hem stiekem zelf nog een uh, nek zodat hij echt dood was. En die ouwe keel was helemaal blij, hè? Oh, hij jankt me bijna Zo blij was ze, hè, die ouwe keel. Maar het begon ondertussen te reeren, dat ik en die zat, dat begon een beetje af te raken, weet je wel? Nou, en ehm... Uh, ha! Dus wielen zo van, uh, ja, uh, uh, wielen moeten gauw optillen en dan gauw achterin die Jaguar in de Golfbak gooien. Voordat het helemaal roze is natuurlijk, hè. Dat snap je ook wel. Want al dat kool, dat droopt er helemaal af, jongen. En ik zag hem al een beetje kijken, zo. Ik zeg zo van, ja, ik zeg, de komp, uh, de regent, die was hem schoon, hè. Dus alle, de meeste varkens, die bent vaak roze, hè. Die bent zwart van het modder. Ik zeg, je wilde zien, die bent niet echt zwart. Oh ja, ja, kan wel. Ik heb er geen verstand van, zegt jou, dus nou, hij was nog redelijk zwart, viel een uh, gouden kleed achter in die oude Jaguar. Van zo'n oude jute Hardepel zakken. Oh en die hebben we achter in die Jaguar gelegd. En dan hebben we daar vaak in het tilt gauw die deel klep dicht. Want het <telling> <telling> ging steeds meer koppel af. Nou, en uh, ja, die oude kerel die gaf ons uh, 500 euro. En die zegt, Nou, dango wel hè. En uh, die ging er van deur in die Jaguar, uh, oh ging het oude van deur. Ja, oh, dan ja. was wel zo'n wilde waanblij, maar uh, een week later kwam er we nog wel even terug te zeggen van, nou, wat mijn nieuwe beurt en zeggen, uh, ik ik had dus <lacht> geen tiet meer, dus ik laat dat ding maar achter in de auto liggen. Twee dagen later doet de club open en zegt, was er helemaal pas. Wat erg voor hem... je dat je geen tiet meer hebt, ben je weer geamputeerd of zo? Die, die oude keel had geen tijd om dit zwijnen te halen. Oh, oh. Ja, ik verstond wat anders, ik verstond wat ja, anders. Ja, ben al die keelt, keeltje, uh. Benny. Oeh, ja, je sorry hoor. Ik denk altijd naar de niet. ja. dat is die Ik je hoort zeg. Ja, ja, ja, ja. Maar zeggen van, ik doe die klep van die Jaguar weer daar aan, los. Dat ding was helemaal roze. Ik zei, ja, dat komt dat besterven, hè. Dat wordt... Oh, was, oh ja, dat was die oude keel, die trap erin. Maar ah, ja, poeh, ja. dat was kantje boor, dat ja. was, Ah, dat was wel leuk, was wel was ja. Lachend, ja, leuk, oké okay. mensen, we gaan naar uh, boer Driekes, boer Driekes, hartstikke bedankt. Ja, Als, ik word er uh, van deur, uh, want de schaap. Ja, de, ja, de, ja, okay, nou, de schaapjes oké, nou dat schaapje schaamwerk. Ik moet moeders nog even invetten en zo. Dus, uh. <laughs> ja. Oké, okay, nou boer uh, Driekes. Dag. Bedankt, doei! Nou jongens, dat was de boerderij van Boer een hartstikke leuk verhaal was dat. Gaan jullie ze draaien, dat is Sonny Jim met Round and Round. to have a computer that will talk to you. Aloha radio, jouw Yo radio. Oké, okay, dat was uh, Sonny Jim met Round and Round. Hé, hey, Jacco. Hallo. Hallo. Ja? Ik zat aan het verkeerde... Goeie koffie, dat ah. is heel erg belangrijk. Goeie... Heel belangrijk. Ja, ik zat aan het verkeerde knopje, dus ja. Ja, een lekkere koffie, Egwets koffie of van, hoe uh, dat andere merk ook weer, uh, Primera of zo, Primera, oh van DE, oh, kijk eens even. Alleen het kopje. Alleen het kopje, Dus <laughs> ja, niet te inhoud. Ik hou van, um, ik hou van uh, espresso. Ah oké, okay. ja, espresso kan ik ook wel beamen. En nou, ook wel, wel alle lekker. merken een, een, een redelijke, redelijke koffie best wel. Na. Maar het probleem is dat ik heb zo'n apparaat waar pads in gaan. Een heel bekend ja, merk. Ja, ja, ja. En uh, dat is gewoon, eigenlijk is dat kloot. Voor nou, de smaak uh, is dat. Uh, het, uh, het is zo. Uh, het is gemaakt van. Uh, ja, uh, zeg maar. Um, als ze zeg maar koffie malen, daar houden ze van dat fijnstof over, zeg maar. En daar maken ze ja. die, die, die koffiepads, ja, uh, vullen ze ermee. En dat is eigenlijk gewoon troep. Afval, ja, eigenlijk wel. Ja. Maar het kan ook, uh, ik heb dan een, een, ik ga het, een, ik zal het merk niet noemen, maar degene die mij Facebook kennen kunnen mijn berichtje sturen als ze het willen weten. Um, ik heb een Italiaans merk en die maken ook pets, maar die, ma die pets die maken ze met verse bonen. Oké. Okay. Ja, dat, en, dat, uh... Uh, er zijn maar heel weinig supermarkten die dat merk verkopen. Het is ook nog een klein zakje waar maar uh, iets van 12 pets in zitten. En die is die nog redelijk duur ook nog. Mm -hmm. uh, maar ik moet zeggen, dat is wel een echte echt sterk, een sterke espresso. En die is echt heel erg lekker. Oké. Okay. Hele sterke koffie houden. Aha, zo zo. Dus het kan wel. Uh, je ziet het... Um... Het, het verbaast mij wel, want er is schijnbaar wel vraag naar uh, goede koffie. Want hier in de het, in het stad, in de hoofdstraat. zit een winkel en die verkoopt alleen maar koffie. Ja, en koffie-gerelateerde producten: hè? apparaten, mm -hmm. kopjes, schotels, uh, suiker. Uh, um, dus aparte soorten suiker. Uh, die, hebben echt, die hebben echt. Het is ook wel leuk om te zien. Die hebben dan echt allemaal van die doorzichtige. Uh, er zitten gebuizen in houten kisten en zo. En dan doen ze het dan echt zo... Dat, dat doen ze dan echt. Als je daar komt, dan zeg je gewoon van... Nou, ik wil dat of dat type koffie hebben. Dan gaat er een schuif open. En dan, dan doen ze een schep erin. En dan meten ze dat nog af op een weegschaal en zo. Okay. Uh, maar die, die zaak die zit daar zeker nu al zo'n jaar of tien. Dus uh, uh, hij overleeft wel. Ja. Dus ah. er, is, uh, er is wel vraag naar... Er is wel een markt voor hele goede koffie. Maar je ziet ook dat de apparaten die ze in de winkel tegenwoordig verkopen, ook steeds professioneler. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de hele simpele apparaten hè, met cupjes en pads mm -hmm. en dat soort ja. dingen. Hele simpele. Maar je, je ziet ook wel dat er toch nog best wel echt heel veel dure koffieapparaten. Ja, ja inderdaad, klopt. Ja, maar, ja, het uh, is best dus lekker hoor. Dus ja. uh, het best wel te drinken, ja. maar ja, die ja, is zijn duur. Hè. Ja, ik ben niet zo gek op Senseo. Ik vind senseo koffie zelf wel lekker. Maar ik vind die apparaten, die gaan zo gauw kapot. Ik heb die gehad, die... Uh, ik ga geen merk noemen, maar... Je kent wel, wel bekende, ronde, een beetje krommig uh, apparaat. Ja. En uh, een paar keer gehad dat die na een jaar al kapot ging. was net de garantie voorbij. Ja. Toen heb ik een vierkante gekocht. Die heeft anderhalf jaar geleefd. Nee, tweeënhalf jaar geleefd. Dat vind ik nog te kort voor zo'n apparaat. Dus ik heb besloten geen Senseo-apparaat meer te kopen, van welk merk dan ook. Nee. Dus heb ik weer een ouderwetse koffieapparaat gekocht. Nou, vind ik, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, uh, normaal uh, dronk ik wel een halve kan leeg. Nu is het één kopje en de tweede vind ik niet meer te hagen. Maar ik verdomme het om een Senseo te kopen weer. En uh, ja, mijn vrouw, die, die lust het ook niet uit de koffiezetapparaat. Die. Uh, die drinkt, die, ja, die maakt het met de hand, met gekookt water. Maar mm. dat vind ik te veel gedoe, dus uh, ze drinken Weet je wat, veel... weet je wat mijn ouders zeggen? Ja. Mijn ouders hadden echt zo nog zo'n ouderwets groot apparaat met een grote glazen kan onderzoek. Weet je wel, en dan, dan, die zetten tien koppen in één keer zo'n apparaat, mm. weet je wel. Maar ja, die oude mensen zijn met tweeën, en die hebben aan twee kopjes genoeg. Mm. Dus wat hebben die gedaan? Die zijn naar zo'n zo grote winkel gegaan, hè? zeg maar... Uh, PCC, Media Markt, iets in die geest. Daar zijn ze heen gegaan. Ja. Hè? Uh, zo heb je er nog een paar. En daar hebben ze zo'n klein automaatje gekocht... met twee... Er zitten ook, zaten ook twee bekertjes bij. Twee mokjes okay. het, is, het is een heel klein apparaatje. Mm. Dus kan je kan hem gewoon praktisch in één hand vasthouden. Zeg maar. En uh, dat ding staat twee koppen koffie. Ja, je kan kiezen. Er zit een schuifje in. één of twee zeg maar, en uh, die kan dus twee of één kopjes koffie, het is een heel klein apparaatje, het gaat dan een okay. beetje water in, er gaat, uh, de, de, de gaat een klein beetje koffie in en dan zet hij, uh, dat precies, klopt allemaal precies, en dan zet hij één of desgewenst twee kopjes koffie, heel klein apparaatje. Je zou eigenlijk denken van eigenlijk geschikt voor, uh, voor op de camping of zo, weet je wel, zoiets, maar het is gewoon voor in huis. ja wow. Er zijn ook wel andere, andere grote ketens die zo'n dingetje verko verkopen, zeg maar. Uh, ja, die zijn, die zijn er ook bij, bij hele bekende ketens. Uh, daar, die verkopen dat dingetje ook, daar heb ik hem ook al zien staan. Gaan twee, er staan twee witte mokjes onder, Het apparaatje zelf ook wit, het is echt super klein. En ja, het is super handig, het is zo klaar, het is juist heel snel. Okay. En ja. uh, dan heb je gewoon gezet voor één of twee personen, ideaal. Oké, okay, tijd voor een muziekje. En daarna gaan we het hebben over rijden. Uh, de multimedia, wat de invloed dat op de mensen heeft. Uh, ja. <laughs> en, uh, en ja, en Europa heeft ook nog een nieuwe. Uh, ja, ze willen een nieuwe wet aannemen. Om het opnemen van filmse apparatuur ervoor te verbieden. Op je computer en, uh, en op je televisieontvanger. Daar gaan we het straks over hebben. Maar nu gaan we een nummer draaien, een liedje. Ja, dan zit ik mezelf weg te draaien. Jezus. Montplasia pigeon. Daar komt hij. Muziek zeg, sorry hoor, maar die, die, die ga ik echt niet draaien. Ik ga een maar draaien. Wat een Dat jongens, echt niet normaal. Oké, okay, we gaan een andere draaien. Dit is echt niet normaal te horen. dit is niet geschikt voor uitzending vind ik. Die ga ik ook gauw van mijn, uit mijn mapje halen, die muziek. Forget the whale, ten days. Hier komt ie. Zo, dat klinkt toch een stuk beter. Uh, forget the while. Ten days. Oké, okay, ja, de multimedia, hè. Ja, bedoel, uh, doen mensen dat gewoon om uh, leuke dingen met elkaar te delen? Of om maar zoveel mogelijk likes te ontvangen? Om, uh, of zijn ze narcistisch, weet je? Uh, ja, uh. wat vind jij ervan, Jaco? Nou, het is, het is een... Uh... Het is, een, uh, het is een probleem waar ik zelf heel erg mee worstel. Um, tot tot, tot zo'n punt dat ik gewoon. Ik, ik fotografeer laat ik het even uitleggen. Ik fotografeer. Ik maak natuurfoto's. Ja. En um, dat doe ik eigenlijk al heel heel lang. Of heel lang. Nou, al een jaar of ruim tien jaar, vind ik lang. En de laatste vijf jaar deel ik die... Eerder deed ik het gewoon van mezelf. En de laatste, denk ik vijf, zes jaar of zo... Deel ik die foto's op Facebook en op Twitter. En de filmpjes op YouTube. Sinds kort, sinds een paar weken. En... Um, um, ik, ik, ik heb ook een tijdje een Instagram-account gehad. En Instagram is echt voor foto's. En ik merk dat het me om de likes gaat. Dat het niet meer gaat... of dat ik het leuk vind om foto's te maken... en erop uit te gaan en buiten te zijn. Dat, dat het zeg maar... Om, laat ik het zo zeggen... op het moment dat ik eruit ga... en ik ga foto's maken... dan heb ik plezier in het doen, in het buiten zijn... in het maken van foto's... in, in het zien van dieren, de zwijnen, vogeltjes en zo... Dan beleef ik wel echt plezier en de spanning. Hè. Ga je wat zien? Ga je niks zien? Heb je geluk? Heb je geen geluk? Want dat is het toch. En dat blijkt ja. me wel leuk. Maar dan, um, als ik dan vervolgens thuis kom en ik, ik selecteer de foto's. Nou, laat ik het zo zeggen dat van de 100 foto's gooi ik het 90 weg en hou ik er 10 over. Okay. En dat is al. En, en dat is al. Iets waarvan je zegt van ja, waarom selecteer je zo? Dat, dat, zou, dat, dat zou ik mezelf wel af moeten vragen. Van, waar, waarom selecteer je zo? Waar, waarom doe je dat? Uh, want dat zijn. Dat, dat doe ik puur alleen met de gedachte van ja, sommige vind ik wel leuk, maar wat vinden anderen? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt eigenlijk al niet. Dat vrikt al een beetje. Mm -hmm. Maar goed. Die tien die zet ik dan uh, op de sites wat ik zei: Facebook, Twitter en vroeger op Instagram. En ik merk heel erg dat het me dan om de likes gaat. Dus dan ben ik al compleet vergeten aan de leuke tijd die ik gehad heb van het maken. Want als ik dan vervolgens geen likes krijg op mijn foto's, worden niet gedeeld. Dan, dan ja, dan, dan word ik akelig. Dan voel ik me niet lekker. Dan voel ik me gewoon echt akelig. Dan van, verdomme, het zijn toch mooie foto's. Waarom reageert er nou niemand op? En dat verpest eigenlijk het hele... Ja, hele... Dan is het eigenlijk om de mensen zelf te behagen... in plaats van dat je er zelf plezier aan hebt. Uh, is, is het zoeken naar bevestiging? Is ja, dat okay. het? Ja, wie weet. Is, is dat het? Uh, en ik, dat vind ik gewoon zwak van mezelf. Of, dan denk ik bij mij. van... Nou, dan ben je gewoon een zwakke lul. Uh, denk, uh, ik denk toch al vrij hard over mezelf. Maar ik bedoel... dan denk ik bij mij van... Ja, is dat het dan? Is, is, ga je dan... Uh, dan denk ik bij mij van... ja, nee, ja... Op het moment dat ik buiten ben... en ik ben de foto's aan het maken en ik ben bezig... en zoals vanavond ga ik ook weg. En um, omdat ik zo mijn vaste plekjes heb... waar ik weet dat ik herten ga zien en zwijnen ga zien... kom je daar ook vaak... in het begin ben je daar nieuw... maar op een gegeven moment kom je daar bekende mensen tegen. Die mensen heb je er vaker gezien. Die mensen die, die vind je dan weer op Twitter of op Facebook. In dit geval ja, op Twitter. Ja. En zo, daar hou je dan zeg maar... Uh, ja... kennis aan over... Vage kennis, zeg maar. Je begroet me elkaar, je hebt elkaar het mee. En, hè, hoe doen jouw foto's? Maar dan gaat het omling toch ook van: hoe doen jouw foto's het op internet? Hoe doen jouw foto's? En, en ik merk heel, heel steeds vaker dat, zeker op Twitter, uh, daar ga ik meer op rond dan op Facebook, dat dat hele idee van, van likes is heel erg gebaseerd op dat jij hun foto's ook gaat liken. Want als jij niet constant op die like-knop drukken bij hun... gaan zij jouw foto's niet liken. Ja, zo'n beetje, en dan, uh, ja. En dan, en dan, daar heb ik dus... daar, daar heb ik dus steeds meer problemen mee. D dan kan je eigenlijk... Het uh, gaat ze eigenlijk dus niet meer om de foto. Het is niet dat ze de foto Kijk, ik vind... Uh, wat, uh, ik ook zo zitten denken... als je bijvoorbeeld een website hebt... en je plaatst een foto's op die jij mooi vindt... dan komen er vanzelf wel mensen op af... die het ook mooi vinden... En uh, dan hoef je ook niks te liken terug. Maar ik bedoel, ja, kijk stel nou voor, jij koopt een mooie auto, een BMW, zeg maar wat. En ik zeg, oh, een mooie auto, oh, een prachtig ding. En ik koop een auto, en die, uh, die vind ik wel mooi, maar die vind jij niks. Ja, nou, vind die een BMW voor jou ja, ook geen flik, weet je? zo werkt dat ook op Facebook. <laughs> ik vind dat een beetje raar, weet je. Inderdaad, ja. Maar ja, weet je, ik, uh, ik doe wel eens, uh, ja mensen hoeven mijn dingen niet te liken, maar als ik iets leuk vind, like ik het, vind ik het niet leuk, like ik het niet, maar ja, dan kan ik wel blijven liken, maar ja, goed, ik vind het niet erg als mensen niet liken, ik bedoel, ik heb het liever als ze het menen, Als ze zeggen, goh, dat is leuk, of het bijvoorbeeld dat ze naar de uitzending luisteren, waar, hè, die we nu aan het opnemen zijn, de podcast, en uh, dat... Uh, Tien mensen zeggen, goh, wat leuk. En er zijn er misschien honderd die zeggen, wow, wat een shit programma. Kijk, die anderen die het niks aanvinden, die luisteren volgende keer misschien niet meer. Maar dan hou je wel de mensen over die wel willen luisteren. Dan heb ik liever tien tevreden luisteraars dan honderd mensen die ineens afhaken na een of twee uitzendingen. Weet je, het is niet zo dat jij het programma moet maken om, te, om hun te behagen. Nee, ze moeten leuk vinden wat jij maakt. Jij moet je fans trekken. Mensen het spontaan leuk vinden. Dan komen ze zelf wel weer terug, toch? Mensen zo zie ik dat. Dus je moet gewoon doen wat je zelf Blok, leuk brug, vindt. Brug, wat je is, is, vindt. Is, maar, wat ik gewoon leuk vindt. zelf blijven. Dat, ik, hoor, ik hoor van andere fotografen dat dat in fotogroepjes op Facebook... waar ik niet in zit, nog veel erger is. Dat Het gaat helemaal niet meer om of jouw foto goed is, ja of nee. Het is gewoon, jij lijkt mijn foto, ik lijk jou. Ja, goed. nee, precies. Dus, dus dat is totale waanzin. Ja, eigenlijk wel. Dat is van, wat, ik vind jou aardig, vind jij mij ook aardig. En als je wat, toevallig wat, wat, nee was, zegt, dan zijn ze nog boos ook. Ja, want ik, ik, wil, ik, wil, <laughs> ja. Alleen, ik wil namelijk dat iemand mijn, mijn foto alleen lijkt... omdat hij de foto mooi vindt. Ik zal je nog wat vertellen. Ik heb, iemand, eh, ik, ik heb een aantal mensen op Facebook... en er zitten er één of twee bij... Die ik wel op mijn Facebook staan, maar die volg ik niet meer. Maar ik wil ze daar ook weer niet afgooien, want omdat ik. Ja, ik heb geen ruzie of zo met die persoon. En als ik het interessant vind om te kijken wat hij te melden heeft. kan ik het zelf opzoeken op die Facebookpagina van hem of haar. Weet je, en dan kan ik altijd nog reageren erop. Maar ja, ik krijg soms zoveel dingen van sommige mensen. dat ik denk, het ja, dat wat interesseert me eigenlijk niet zo. Dus volg ik dat niet meer dan kijk ik zo af en toe eens op die Facebook en dan kan ik wat thuis zeggen ja dat vind ik leuk of dit. Of ik reageer weet je. Maar ik doe het tegenwoordig zo min mogelijk. Ik uh, zet wel eens dingetjes erop. En er zijn ook wel mensen die het lijken. Ik merk wel dat ik veel minder reacties krijg sinds dat ik uh, de boel veranderd heb op Facebook. Mijn Facebook adres is veranderd. Het is wel dezelfde account alleen een andere naam. Andere fouten. en dus sommige mensen dachten dat ik iemand anders was, die hebben me eraf gegooid. Dat als ze erachter kwamen dat ik gewoon Jaap was. Toen hebben ze me toch weer gelijk, want ze zagen, hé, hey, die vrienden komen wel bekend voor, oh, ik haal hem maar weer terug. Dus <laughs> heb ik een fotootje van mezelf erop gezet, van, nou, dat ben ik, zonder mijn naam erbij te zeggen. En ja, dan herkenden de mensen die al, al vrienden waren op Facebook, herkennen toch wel dat ik dat ben, dus ja. Ik heb die fouten vanmiddag er wel afgehaald. Want ik vind niet iedereen hoeft het te zien. En uh, de, iedereen die me kent, die kent me. En dan zeggen sommige mensen wel van ja, je moet gewoon je gezicht laten zien en je naam. Ik zeg, waarom? De, je moet mensen de mensen weten toch wie ik ben. Ja. Ik hoef niet voor de buitenwereld, hoeven ze me niet te kennen. En, ze weer, en, en ik heb daar ook geen behoefte aan. En uh, als mensen het leuk vinden en, en die willen lid worden, die willen vrienden worden, vind ik het prima. Maar eh, ik stel ook verder geen eisen, maar, maar ik wil er ook geen honderden hebben, weet je. Ik vind er zo'n zo van 40, 50 genoeg. Ik heb daar iets van 37, geloof ik. Maar meer hoef ik er ook niet bij, eerlijk gezegd, ja. weet je wel. Ja, ik, ja, ik vind ook, het wel leuk zo, genoeg. Ik heb 23 ja, vrienden en ik voeg alleen iemand toe als, als hem ik hem real life ken. Ja. Dus, eh, of, of ik moet zoveel met iemand gemeen hebben... Mm. Dan, wil ik ook nog wel, dan wil ik het ook nog wel doen, zeg maar. Uh, maar ik heb, twee, ik heb twee interessante artikelen gezegd over likes. Uh, ik heb het even wat werk verricht om, voor, uh, voor dit. En uh, e het eerste artikel zal ik even voorlezen. Het is geschreven door Tessa Denham. En het staat op uh, de website ondertussen.nl. Ja. Een social media website. Uh, of gewoon van iemand die stukjes schrijft. En. Uh, er stond van uh, toen Instagram net bestond... en ik alle foto's van de honderden mensen die ik volgde bekeek... dacht ik, hoe kan ik hier eigenlijk in hemelsnaam tijd voor hebben? Ik heb Snapchat, ik heb Instagram, ik heb Twitter... ik heb mijn Facebook-tijdlijn gescrolld... ik heb alle foto's op Instagram van mijn vrienden bekeken van vandaag... ik heb er zelf wat opgezet. Ik heb hier bijna een dagtaak aan. Opeens bedenk ik me eigenlijk in één keer... waarom doe ik dit eigenlijk allemaal... Mm. En alhoewel ik die gedachten nu iedere dag heb... pak ik toch iedere dag weer mijn telefoon of zet de computer aan. En ik weet dat ik niet de enige ben. Uh, ik denk, het lijkt wel of iedereen bijna tegenwoordig verslaafd is aan sociale media... en dan vooral aan de likes die we krijgen. Oh ja. Bijna oh, oh, oh. de helft, 50% van de mensen tussen de 12 en 25 jaar oud... vond in 2015 zelfs dat sociale media een negatieve invloed hebben op hun leven... Maar wij bijna, ook een, uh, uh, maar, ik wil het artikel even voor ja, hem uitleggen. Ja, ja, ja. Ja, okay, bijna, bijna een kwart van de, van, van de jeugd noemt zichzelf verslaafd. Het is veel groter, maar een kwart van de jeugd zegt het zelf. Er zijn bijvoorbeeld meisjes die hun Instagram foto weer verwijderen als ze te weinig likes hebben. En ik moet eerlijk toegeven, zegt de schrijfster, dat als ik zelf een paar likes te weinig op een post krijg, ik die post weer, uh, weer verwijder. ...want ik wil alleen maar posten met veel likes. Waarom lijken we dan toch zo verslaafd te zijn aan sociale media? De cijfers liegen niet. De tijd die we per dag op social media gemiddeld zo doorbrengen... Uh, ...gemiddelde mens, 109 minuten per dag. Mm -hmm. Dus het grote antwoord op deze vraag is oxytocine. In andere woorden, de superccijfers van so social media. Oxytocine is hetzelfde hormoon dat de band tussen moeder en baby bij een geboorte versterkt. Een krachtig soort hormoon dus... dat bekend staat als het knuffelhormoon. Okay. Je, je, je voelt je dus blij door dit hormoon. Dit kan door diverse zaken worden aangewend. Bijvoorbeeld door een like van dinges. Een soortement van geaccepteerdheid. Van, jij bent goed. Mensen hoeven niet te worden aangespoord om dingen te doen... waarbij dat hormoon vrijkomt. Het komt vanzelf door, door dit soort situaties... zoals het krijgen van likes... Er zijn een aantal uh, deskundigen geweest die dit uitgevonden hebben... dat de het hersenen hetzelfde reageren op een lijk als dat, dat, dat iemand waarvan je houdt jou een knuffel geeft. Oké, okay, ja, daar zit er al wat, wat in inderdaad zo. Uitzeg, het geeft je een blij gevoel van, uh, oh leuk, weet je. Als iemand je een schouderklopje geeft, of uh, weet ik veel wat, het uh, geeft toch een beetje een goed gevoel, weet je. Dus, uh, en nog wat, uh, met die, nou heb ik weer gaan lezen dat, uh, dat de Europese, uh, Europa, EU, Brussel. Uh, ik heb gehoord uh, dat ze um, willen opnameapparatuur verbieden. Voor uh, bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld een kabelmaatschappij hebt met zo'n kastje, willen uh, ze die apparaten verbieden die kunnen opnemen. En uh, dus programma's, dus dat betekent dus dat, dat je thuis moet blijven als je een tv-programma niet wil missen. En volgens mij is dat ook om de mensen van het internet af te houden. Om jou gewoon maar naar die staatstelevisie te kijken, want het is allemaal staatsgemanipuleerd, uh, ook de commerciële omroepen. Om jou te beïnvloeden, en, uh, want het internet is natuurlijk vrij verkeer Dan kan je alles wat je wil weten kan je opzoeken. En, uh, en ik ken ook iemand die woont in het buitenland, ik ken niet eens naar de, de, die kon de, Koningin, uh, de Koningsdag niet eens volgen op televisie. Belachelijk, hè? zelfs niet op internet. Omdat die niet in Nederland woont, dat klopt wel, want als jij in Nederland zit kun je zelfs BVN niet ontvangen. Dan moet je buiten Nederland zijn. Nou schijnt dat via internet ook al onmogelijk te zijn, of via de satelliet. Terwijl het een publieke omroep is, samen met de Vlaamse omroep. Denk ik, nou jongens, schaf die hele zoi maar lekker af, jongens. En uh, Kassie kijken, vergeet het maar, we gaan weer lekker, net als vroeger, oude wet zonder media en toestanden. Dan gaan de mensen weer elkaar opzoeken in de kroeg. He, dus vandaar dat rookverbod, want ze willen natuurlijk niet dat je nou te veel van elkaar weet, he, dat je elkaar uh, wijs maakt. Daarvoor hebben ze ook het uh, anti-rookbeleid ingevoerd, alcohol duurder gemaakt. Want ze willen niet dat mensen onder ons met elkaar gaan uh, praten en, uh, over politiek en, en al die geheimen. En ja, nou dan valt tot in de kroeg best wel mee. Ja, je hebt wel soms mensen die dat doen, maar het gaat meestal over van alles en nog wat. Maar dat wil, dat wil de Europese regering helemaal niet die wil gewoon een soort staatssysteem zoals ze dat vroeger in de Sovjet-Unie hadden. Alleen ze doen dat heel geleidelijk. Want de Europese Commissie heeft het laatste woord. Niet het Europese parlement die door het volk is gekozen. De Europese Commissie heeft het laatste woord en die is niet gekozen door het volk. Dus uh, ja jongens, uh, welkom in de... Sovjet-republieken van de Europese gemeenschap of eh, Unie, zo wil. Het zal dan te maken hebben met uh, auteursrecht waarschijnlijk. Nou, weet je wat het is? Daar wordt juist voor betaald. Dat is het mooie juist. Die apparatuur, als je een, een uh, cd, lege CD's koopt, wordt er uh, dat al betaald. Ook over de apparatuur waarmee je kan opnemen tegenwoordig. Zit er een kleine bijdrage bij voor de auteursrechten te dekken. Dus dat, dat is het. Nou ja, ze willen ons gewoon. Uh, ja, ze willen gewoon niet dat waar je. Uh, ja, als jij. dan moest je speciaal vroeger, toen je nog geen videorecorders had, dat deed je. Je bleef thuis om dat programma te zien. Als je een verjaardag had, dan miste je dat als je naar een verjaardag ging. En dan, dankzij de videorecorder hoefde dat niet meer. Kon je gewoon naar de verjaardag gaan, dan kon je het opnemen. En daarna wist je het toch wel. Want als ik films opnam, ik had heel veel speelfilms opgenomen. Ik kijk er misschien één of twee keer naar. En die stonden maar aan de kast. Dus het is gewoon, ja, je kan toch niet alles bewaren. Ik heb hier ook allemaal DVD's die ik misschien een paar keer gezien heb. Ja, ik koop meer een deel muziek DVD's. Hè. Dat is wel anders dan een film, één, twee keer. En dan vind ik het wel leuk geweest. Maar mijn muziek wil ik dan wel eh, luisteren en kijken dan, weet je. Dus, maar ja, ik, ik krijg zo'n idee eh, dat we zo'n klein beetje afglijden naar een staatssysteem waar mensen helemaal niet op zitten te wachten. Wat dat betreft is de Verenigde Staten veel democratischer als Europa, hoor. Daar ben ik aardig van overtuigd. Het eh, is veel eh, democratischer. De mensen hebben ook veel meer inbrengen en veel meer te vertellen dan eh, hier bij ons. En, ja. uh, in Nederland zelf, ik zal je dit zeggen... ...in Nederland zelf is veel meer vrijheid... ...want er staan op twee wat betreft uh, vrijheid van, uh, van nieuwsgaring... ...en op één staat Noorwegen. In de wereldranglijst, hè. Voor landen met de vrije media... ...waar de, de vrijheid van pers... Uh, dus Nederland staat op twee. En de EU, als je dat zo ziet zoals de EU dat zelf wil... Zelfs volgens mij uh, een beetje richting uh, Turkije ongeveer. Uh, want uh, in Turkije die heeft Wikileaks ook geblokkeerd. Je kan geen Wikileaks-pagina's eh, meer bekijken als je ja, in Turkije zit. Turkije is de vrijheid van media voorbij. Nou en dat gaat hier ook gebeuren hoor. Ja, dat krijgen we weer ook. Alleen ze doen het zogenaamd onder de dekmantel van democratie. En ik denk dat daarom de Partij Forum voor Democratie is opgericht. Nou ben ik het ook niet met... Ik ga steeds meer afstand van ons nemen. Want af en toe zegt hij Baudet ook dingen dat ik denk... Waar gaat het? Waar hebt die man het over? Gaat hij er een boek bij. Die heeft hij nog in zijn hand ook in de Tweede Kamer. En ik dacht, hallo, je bent niet op college toe. Je zit in de Tweede Kamer, pik. Je bent politicus en geen doctorandus zonder van het een of ander. Toch? Die geuzes af en toe echt die, die denken dat, die, dat iedereen hooggeletterd is of zo. Ik denk, ja, een saaie man is dat. Ik, denk, nou, ik ben blij dat ik net op tijd niet op ze gestemd heb. Ik heb op ze willen stemmen, maar ik heb het niet gedaan. Ik ben, en, en, en ik heb er geen spijt van dat ik het niet gedaan heb. Maar goed. Maar uh, ja, de, de media. Ja, joh. De, de overheid probeert de media altijd, ze wilden eerst Veronica verbieden... Nee, nou, nou is het andersom, Daar nou willen ze de publieke omroepen nou, willen ja, ze verbieden. Jij hebt, jij hebt het over media, ik heb nog een verhaaltje. Ja, maar even. Ook, uh, uh, het is vrij kort. Ja. Uh, ook heel apart. Zat ik, zo. Te lezen, zat ik ook te lezen en dacht ik ook van... Hm. Hm. Facebook, daar hebben we ze weer. Facebook erkent het bestaan van campagnes om de publieke opinie te beïnvloeden. Facebook heeft onder druk moeten erkennen dat er zij georganiseerde groepen heeft, uh, waaronder ook waarschijnlijk overheidspersoneel, uh, die het sociale netwerk gebruiken om desinformatie te verspreiden. In een rapport dat een beveiligingsteam uh, in handen heeft gekregen staat dat Facebook... Uh, verschillende maatregelen heeft om zulke campagnes te, te voeren. Mm. Facebook moet dat nu gaan aanpakken. Willen ze liever niet. Mm. Maar uh, er wordt dus vaak valse of misleidende informatie verspreid door groepen met bepaalde polit vaak politieke doelen. En uh, daar worden vaak uh, nep-accounts voor uh, gebruikt, die heel echt lijken en die ook door echte mensen worden beheerd, uh, uh, zogenaamde bots. Uh, deze bots kunnen automatisch berichten plaatsen. Uh, bijvoorbeeld uh, alleen al tijdens de verkiezingen in Frankrijk... werd Facebook gedwongen zo'n 30.000 NEP-accounts te uh, verwijderen. 30.000 NEP-accounts die constant berichten genereren waarvan geen woord waar was. Ook tijdens de Amerikaanse verkiezingen zijn er waarschijnlijk duizenden accounts aangemaakt... Die probeerde de verloop van de verkiezingen te sturen. Via heel, Rusland waarschijnlijk. Heel veel van de accounts, nou komt hij. Heel veel van de accounts lijken te verwijzen via mails naar Hillary Clinton. En haar campagneleider John Podesta. Apart verhaal. Ja, nee, maar weet je wat het is. Kijk, een echte vrije pers is gewoon een vrije pers... waar iedereen ze zeggen mag doen, ongecensureerd. Vrije pers, iedereen krijgt evenveel het woord... of die naar links, rechts, moslim, christen, jood... of weet ik veel wat is. Iedereen mag zijn mening zeggen, ook al ben je er niet mee eens. En een vrije pers mag alles bespreekbaar maken... ook al is het tegen strijdig, vervolgens mensen met gevoelige... ja, die met lange tenen... ik vind uh, beledigen, om het beledigen, dat keur ik af... Maar ik vind dat je alle vrijheid de pers uh, mag verspreiden, maar het moet natuurlijk geen onzinverhalen zijn. Geen uh, flauwekul, wat ze bij pound doen, dat is alleen maar tenen trappen. Dat vind ik ook niet nodig. Dus gewoon vrijheid van pers, maar dan moet het uh, wel uh, een beetje, ja, geen onzin dingen, laat ik het zo zeggen. Want uh, dat doen ze maar lekker, eh, hè. Vrijheid van pers... Voor iedereen. Wie ja. jij ook bent. Klaar. Daar ben ik voor. Ja, gewoon. Ik wil eigenlijk gewoon. Op je, ik wil eigenlijk gewoon s'avonds naar het journaal kunnen kijken. En dan een objectief journaal zien. Dat gewoon puur en alleen feiten weergeeft. Ja. En aan, aan de kijker overlaat of hij daar nou Wat mee. Wat ze heen daarvan vinden. Ja, ja. Juist. Ja. Goed nou, zo. Kijk. Maar, maar geen gestuurde. Kijk, we weten allemaal Politiek dat. Politiek getinte. Nou, het journaal maakt altijd een keus. Die, he, die hebben een partij. Die kiezen ook vaak partij. En die be, het journaal brengt de berichten. En andere media ook. Vanuit een bepaalde zienswijze. Ja, ja, ja, ja. En dat moet ophouden. Nou, dan kijk, dan de Vara dan... bijvoorbeeld. Is dat, de VARA, dat komt altijd een links geluid. Nee, rechts is ook niet goed. Ik vind je moet een objectief. En dat de mensen zelf, of ze nou socialist zijn of liberaal, dat iedereen zijn eigen conclusies eruit kan trekken. Wat hij zelf vindt. Zet dat uit, klaar. Juist, goed zo, helemaal met James. Muziek. En zo zit Aloha Radio ook in elkaar. En dat muziekje, het is een heel oud muziekje uit 1906. Dat heet Frog Legs Rag. Ja. Nou, mensje, Voetjes van de vloer, daar komt ie. We zijn weer terug. Hè? Dat was uh, James Scott met Vlog Legs Rack uit 1906. En ja, hij is heel oud. Oké, okay, we zijn weer terug. Uh, Jacco, uh, wat een leuk muziekje. Dat was wel geinig. Ik weet niet of je het ook hebt kunnen horen. Hè? Dus uh, ja, oké. Okay. Um, ja, wat hebben we nog meer voor onderwerpen? Uh, ja, okay. Nou, de week was het uh, Koningsdag. Ja. Oh ja, ja, ja. En uh, het leuke is dat uh, op die Koningsdag heb je altijd... dat mensen overal hun kelders en schuren en zolders leeg gaan trekken... en een kleedje neergooien en een oude meuk gaan, uh, gaan, gaan slijten. Ja. Maar uh, het blijkt toch wel ook dit jaar... Zeg maar, dat ondanks dat er best wel veel verkocht wordt van die oude troep... mensen blijven toch met heel veel zooi zitten... En de afgelopen jaren is dan gebleken dat, uh, nou ja, of ze flikken het gewoon ergens van zich af. Maar er zijn maar heel weinig mensen eigenlijk die dat ook weer mee naar huis nemen netjes. En dan maar weer op zolder zitten. Ja, ja dat klopt, dat klopt. Dus, uh, dus, uh, de, dus dit jaar hadden de kringloop grote acties gedaan in een aantal plaatsen. Van nou, breng het dan maar rechtstreeks de volgende dag naar ons toe, weet je wel. Mm -hmm. Maar ja, er zit natuurlijk heel veel meuk tussen wat zelfs de kringloop niet meer kwijt kan, mm -hmm. zeg maar. Echt oude rotzooi, gewoon waar een kringloop ook geen flikker meer kan. He, of dingen zijn gaan gewoon, gewoon kapot of vies. Wat dan ook. Dus zaten overal in allerlei, in allerlei gemeentes, maar gewoon her en der grote containers neergezet bij kleedjesmarkten. En uh, daar konden mensen dan gewoon de rotzooi inkiepen. En aan het eind van de dag werden die containers dan weggebracht en gingen naar Groot Vuil. En dat was, uh, dat was wel een succes, uh, heb ik begrepen. Er zijn ja. er Behoorlijk wat containers ge gevuld en naar grof, ge naar, naar grof vuil gegaan <gacht> ja dat zou ik al <laughs> ja. maar zeggen oké maar dat betekent dus wel dat je eigenlijk niet betaald hebt om grofvuil te stoten dus dat is eigenlijk wel dat is dan eigenlijk wel een idee van hè, de, normaal ga je door hè, ga je misschien zelf af en toe eens naar grofvuil om wat dingen weg te brengen en daar betaal je voor mensen mm. dat verschilt heel erg per gemeente, ook best raar eigenlijk, <laughs> uh, dat verschilt heel erg per gemeente wat je betaalt en voor hoeveel je moet betalen, maar ja, als je dan zo'n gemeente hebt die dan organiseert dat je met koninginnendag, oh, aan het einde van koningsdag, sorry, overal van die dingen neerzetten om je kleedjesmarkt troep in te dumpen, nou dan kun je mooi nog even wat kwijt en dan kun je die zolder leeg halen, hè? Hey, je brengt me op een idee, man. Ja, het is gewoon een hele jaar niet meer naar Groot Velgen. Gewoon bewaren voor de volgende koningsdag volgend jaar. En volklempte, Het is een idee. En als ze nou van je schoonmoeder af wil, zet er gewoon op een stoel. Ja, die wil ook niemand hebben. En met een bord om zijn nek. Maar die weet wel van, die schoonmoeder moet bij chemisch afvallen. Zwaar giftig. zwaar giftig. is ja Ja, ja, ja. Ach, jee. Nou, ik heb een hele lieve schuimmoeder, hoor. Dat is echt waar. Ja, Ze doet alles voor dan ons. Dan dus, dat uh... ik kant uh, van Nederland zit, is hartstikke lief. Jawel. Oh, en, uh, <laughs> nog dan nog iets anders van een wat serieuzere aard. Ja. Uh, dat uh, ja, dat kan nog wel eens gevolg hebben voor de toekomst van Nederland. 43% van de Nederlandse kinderen... ...heeft psychische klachten. 43%... Dat is best veel, man. En dat wordt door... Uh, ...twee organisaties wordt dat... Uh, ...is dat onderzocht. En... Uh, ...dat is door het onderzoeksbureau... ...Nieuwkom... ...is dat uh, uitgevoerd. 80% van de jongeren met psychische klachten... en klachten langer dan... ...twee maanden... En 37% um, nog langer. Uh, hoeveel sommige, hoewel sommige jongeren met psychische problemen kampen... vaak, vaak dat hun omgeving hun niet begrijpt... Uh, de, de wilde de medische wereld toch het stimuleren... ...dat ze gesprekken aangaan met vrienden, familie of huisartsen... ...om erover te praten. Want als je ermee blijft lopen... ...dan wordt het alsmaar erger, erger en zink je in een diepe depressie weg. Dus uh, gaan ze waarschijnlijk een telefoonnummer uh, starten... ...waar kinderen dan heen kunnen... Of een chatbox, of ze praten ook uh, gewoon met een correlatie uh, om daar een app voor te gaan maken. Voor kinderen op hun telefoon, waar ze dan op begrip kunnen rekenen en een luisterend oor. Van de ondervraagde jongeren, die dus zijn 65%. Uh, die vindt dat ze met psychische problemen niet met hun ouders kunnen praten. 51% zou liever naar zijn vrienden uh, gaan om daar een gesprek ja, mee te houden. Ja, ja. 91% zegt dat uh, vrienden vriendinnetjes altijd bij hun terecht kunnen om over psychische problemen te praten. Ja, ja. Ja, dat is best, we zijn best wel hele grote getallen. En ik vraag me dan ook af, ook uh, van de volwassenen bijvoorbeeld meidt meer dan de helft van het aantal patiënten de zorg, um, psychiatrische hulp aan huis komt niet op gang in Nederland, het is slecht. Um, huisartsen schrijven... Ik dan denk, sommige, uit... bij sommige ouders komen ze gewoon niet binnen, denk ik. Nee. <laughs> huisartsen schrijven massaal antidepressiva voor, terwijl ze daar niet gaan kijken wat er echt aan de hand is. Dat is ook... Ja. Maar dat zijn geen... Uh, mm -hmm. uh, dat zijn geen... Uh, ja, dat, dat zijn geen leuke getallen. En uh, onze... Nee, regering zeker niet. Nee. Maakt nee. Heel naar. De maakt er helemaal een puinhoop van, door allerlei opvangpunten en hulplijnen te sluiten. Ja. En zwa zwaar te bezuinigen op de GGZ. Um, ja, dus dat, zijn, dat, dat ziet er niet goed uit allemaal. Nee, dat, uh, dus. gezellig zo die achtergrond. Hè? Ja, de mensen kunnen het thuis niet zien, de webcam. Maar we zitten via Skype hier, Jacco en ik. Vind de achtergrond niet gezellig zo, die hoek zo, aan de kanten zie je dan uh, oh. de studio. Een shitload Met, uh, aan cd's. Ah uh, ja, en deze, deze boeken. en boeken, nou ja, noem maar op. Ja, het ziet er gezellig uit, ik vind het zelf wel ja. een gezellig gezicht, het is een beetje rommelig, maar goed. Dat is juist maar, leuk, maar dat, dat is juist... Jou. Ja, dat strakke, dat, dat, hoe noemen ze dat ook? Ja, uh, dat uh, steriele, dat uh, heb ik nooit zo aangetrokken. Nee. Nee, ik snap uh, het. Ik hou van het natuurlijk, maar we gaan puinhoop worden. Maar ik, ik, ik vind voor... dit zo uh, lekker, ja, ik voel me ik heb prettig. Het, uh, ja. ik, ik heb het heel erg voor mijn hoofd nodig dat, dat alles leeg is. Ja, oké. Okay. Maar ik ben het er... ik vind, ik vind, als ik bij mijn ouders kom. Dat, dat is echt allemaal hè, helemaal heel oude wets met grote lampenkappen en kleetjes en eiken en zo. Vind ik super gezellig. Ja, vind ik ook. Vind ik heel warm en heel gezellig. Maar als ik er zou moeten wonen, zou ik net gek wonen. Ja, ik weet Want, niet. Ik vind het wel wat hebben, weet je wel. Ik, uh, ik ben zelf een type van. Ik, uh, ik, vind, ik vind dat hartstikke. Ik vind het mooi en ik vind het gezellig. En ik heb het zelf ook ooit zo gehad toen ik pas ging samenwonen had ik dat ook, kleedjes en tierenlantijntjes en dingen en zo. En nu de laatste twee jaar, jaar, twee jaar, en helemaal de laatste half jaar, zit ik heel erg van het minimalisme. Dus zo min mogelijk in huis en zoveel mogelijk ruimte, zeg maar. Dus ook ja, ruimte, ja. Ja, hele, hele kale muren waar niks op hangt, die gewoon wit zijn alles en zo. mensen zouden daar niet tegen kunnen. Maar dat vind ik wel interessant, want dat wil ik eigenlijk ook wel even over hebben, over minimalisme. Minimalisme betekent niet helemaal, dat je, dat je helemaal niks hebt of helemaal heel steriel of heel kaal of zo. Wat minimalisme voor, voor wel betekent, is dat je uh, uh, niet veel dingen, uh, niet veel dingen, niet veel spullen hebt, maar dat wat je hebt van hoge kwaliteit is. Ja, oké. Okay. Dus, dat wat je hebt ook heel erg mooi is. Een heel echt design. of Weet je wat? Dat is een zekere kwaliteit. Dus bijvoorbeeld... Hè, um, als, je, als je dan bijvoorbeeld kijkt van... Nou, oké okay, uh, nou, neem bijvoorbeeld een tv-scherm. Mm -hmm. zeg maar. um, uh, dat, dat hoeft dan niet een super... In een minimalistische uitzending hoeft niet een super groot scherm te zijn. Maar de kwaliteit van het beeld moet heel goed zijn. Oh, ja. Zo, weet je. Het gaat om de het, het, gaat om de, het gaat om de kwaliteit en niet om, om de de de de, de, de heb, grote, de heb de om, dingetjes de blokker ja. de als, je, als, je, als, je heel, als je heel simpel kijkt bijvoorbeeld um, ik, heb, ik heb meegedaan daar ben ik in, uh, in, in uh, december ben ik daar mee begonnen uh, ik ik volg een, een podcast die heet minimalist en die geven advies en, tippen, advies en tip voor een opge, opgeruimd en minimalistisch leven. En hoe extreem je dat wil trekken is, is, aan, is aan jezelf. Maar ze geven gewoon tips. En ze geven bijvoorbeeld gewoon zeg maar, eh, hele simpele dingen. Spijkerbroeken. Ja? Je hebt geen tien spijkerbroeken nodig. Je hebt eigenlijk maar drie spijkerbroeken nodig. Je hebt er één aan, één zit in de was. En als je die aan hebt smeren, dan heb je er nog één in de kast. Drie ja. spijkerbroeken heb je zat dan. Maar dan wel drie goede, kwalitatief goede spijkerbroeken. Ja. Die lang, die lang meegaan en die, die en die ook uh, prettig zitten. Dus ding, twee dingen zijn, zijn in, binnen minimalisme zijn twee dingen heel erg belangrijk. Dus duurzaamheid, het moet lang mee kunnen gaan. En het moet functioneel zijn. Een spijkerbroek die nie, niet lekker zit, heb je niks aan. Nee. Zeg maar. En, en, nee. en dat is uh, eigenlijk ook heel erg. En uh, ik heb in het begin heb ik meegedaan aan, aan wat we noemen... zeg maar het, het opruimen, het leegmaken. En dat is dat... ik gooide iedere dag twee dingen weg. Of ik bracht het... met weggooien bedoel ik... Uh, kleding naar na het lege de zijls, spullen naar de kringloop... en dingen die niet meer te gebruiken zijn... in de afvalbak, zeg maar. Ja, ja. En zo heb ik iedere dag... heb ik in huis twee dingen geselecteerd. Tot, tot vandaag, tot nu. Vandaag heb ik weer twee dingen weggegaan... Iedere dag twee dingen die je weggooit, zeg maar. En, en, en die twee dingen, uh, die hoeven niet speciaal echt twee, echt twee artikelen te zijn. Bijvoorbeeld, kan ook een reeks, één ding kan bijvoorbeeld ook een reeks boeken van één schrijver zijn. Dat is dan één ding, zeg maar. Weet je wel? Die doe je in, bijvoorbeeld, je hebt vijftig boeken van Baantje, die, doe, die geef je aan een tweedehands aan boekenwinkeltje en dat telt dan als één. Mm -hmm. Zeg maar, weet je wel? Dat is één ding. En, en zo heb ik, ik heb heel veel kleding. Dat, ik heb, kleding, ik heb de kleding van mezelf heel erg opgeruimd. En ik heb gezegd: van... Oké, okay, wat, wat vind ik echt prettig om te dragen? Dus niet wat, wat ik vind dat ik moet dragen, of dat ik daaraan moet voldoen. Ik moet er sowieso uitzien, mm. of hè, ik moet er goed uitzien, of ik moet mooi. Nee, dat, de ene is het ding is: wat, wat gaat, wat gaat goed lang mee? Wat is. Wat is wat is, wat is functioneel? Hè, het moet goed zijn in wat we moet doen. Een windjas moet warm zijn, bij wijze van spreken. Een windjas hoeft niet mooi te zijn, een windjas moet warm zijn. Ja. En op die manier ga je dus met spullen om, zeg maar. Dus uh, dragen betekent dat, dat, dat je dus eerst heel erg veel leeg maakt. En dat ik daarna dus best wel veel, weer veel dingen ge, vervangen heb, gekocht heb. Zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld... alle kopjes en schoteltjes... en en mokken heb ik de deur uitgedaan. En mm. ik heb maar twee kopjes weer gekocht Maar wel mm. twee kopjes die ik... Uh, qua maat het beste uitkomen... en die ik ook mooi vind... om te zien, om te zien staan. Oké. Okay. En dat waren gewoon twee kopjes van de kringloop... toevallig. Dus... Uh, okay. Dat maakt dat maak, dat maak dan niks uit. Dat, dat hoeft, dus het gaat niet op duur... Of het gaat niet om dat het van een designer moet zijn of zo, Maar het gaat er gewoon om van als jij het type mens bent die gewoon graag in, in, in leegte wil wonen. Met zo min mogelijk dingen om je heen. Dat, dat je gewoon dat dat, dat kan. En, en dat je dus gewoon um, ja, de, in staat moet zijn om afscheid te nemen van dingen zeg maar. En dat ja. is best heel erg moeilijk. Ja, ja, dat is ook zo. Kijk, je kan het, ja. als je, je kan het ook je graf niet meenemen, toch? Ik bedoel, uh, ja, daar heb je ja, ook is ook niks om. En, en, en het is best wel gewoon en, ook. En wel, weet je wat, wat het is? Ik heb uh, ik ben uiterst tot de conclusie gekomen. Uh, uh, iemand zei een keer tegen mij van uh, het leven is een leerschool. Dat ja. is ook zo. Ook al ben je oud. Zolang je leeft, je, je leert constant. Blijf altijd leren. Toen ben ik is het een problemen. keer voor mezelf gaan filosoferen en uh, toen bedacht ik uh, voor mezelf van het bezit bestaat helemaal niet als je goed nadenkt. En ik ben geen uh, filosoof. Ik heb ook geen hoge opleiding of zo. Maar als je gewoon logisch nadenkt, en dan hoef je echt niet sli super slim voor te zijn. Ik ben heus niet uh, hoog, hoog opgeleid of wat dan ook. Ik ben ook maar een simpele uh, klojo. Um, dat is, uh, bezit bestaat niet. Alles wat je bezit heb je slechts in bruikleen. Want als je doodgaat, heb je ook niks. Dus geniet van wat je hebt. Geniet daarvan. Besef je wel dat dat niet eeuwig is. Geniet er juist extra van, vind wees ik. Blij, wees, blij dat, wees blij dat je simpel bent. Ja, is, nou, kijk, als je maar alles, je... alles wil hebben en je bent nog niet tevreden, ben je niet gelukkig, vind ik. Ik zal je, ik zal je een leuk verhaal vertellen. Maar uh, ik wil ook eerst even een muziekje draaien, anders was het een te lang gesprek. Ga ja, even een muziekje. Dus, uh, en waar wil je het dan over hebben, dan weten de mensen dat ervan. Nou, het is eigenlijk maar, het is eigenlijk maar een heel, heel kort iets. Dat ja. uh, kan ik in twee seconden vertellen. Ik, ik heb uh, sinds kort een nieuwe collega... En uh, ik werk gewoon in een fabriek en die man heeft een universitaire opleiding en die heeft een hele hoge baan gehad. Een hele ja. dure hoge baan gehad. En die zegt van, ik hoor hier in de fabriek, hoor ik mensen meer verstandig praten dan in al die jaren dat ik op de universiteit heb gezeten. Ja, omdat de mensen die bij jou werken en ook bij mij, want bij ons zijn ook gewoon mensen die uh, gewoon gemiddeld zijn opgeleid. Die, die, die, die, die zitten midden in het leven. En ja. die maken van alles mee. En als jij hoog opgeleid bent, je gaat maar met een select groepje mensen om. Als jij daar nou bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt, hoog opgeleid. Hij zei, je mensen hebben een heel klein uh, wereldbeeld. Je, je, ja, precies. Je gaat alleen maar met mensen om die universiteitopleiding hebben gehad. Mm. En die hebben geen horizon, die, die hebben oogklep nee. op. En ja, die klopt. gaan alleen maar met de eigen soort mensen om. Ja. En mensen uit het gewone, normale milieu, zoals jij en ik... Wij gaan met iedereen praten, we met rijke, arme mensen, met, ja. met uh, ja, ja, van alles en nog wat allerlei culturen. Dus we hebben veel meer ervaring met omgang met mensen dan die lui van bovenaf. Dus die lullen, maar uit één oogpunt en wij hebben een ruimere visie door, door die ervaring die wij hebben opgebouwd. Klopt. Dus, en nu is het tijd voor een muzakje, muziekje. En dat is een heel mooi nummer, ik heb jaren geleden wordt laatst gedraaid, ik heb hem weer gevonden, het is van JM Quanta Camara, het nummer heet Sunset en dat is de keltische versie, hier komt hij. Dat was uh, Sunset uh, van G.M. Quanta Camara. Uh, dat is prachtig nummer, prachtig nummer. En uh, ja, joh, ik heb hem jaren geleden toch, in 2013 een keer, uh, kwam ik hem tegen op Jamendo. En ik wauw, wat een gaaf nummer. Het is allemaal rechtenvrij, wat we draaien, ook dit nummer. En uh, zo valt het allemaal onder licentie van Creative Commons. En uh, die mag je dan... Uh, Draaien zolang het maar niet commercieel allemaal is en er geen centjes aan verdient. Is dat helemaal geen probleem? Je mag ze zelfs kopiëren, EU. <lacht> Oké okay, mensen, um, heb je nog iets? Een mededeling of misschien heb je nog een leuk onderwerpje? Nee. Dus gaan we afsluiten. dus. Ja. <lacht> Oké, okay, nou ik zou zeggen: jakker hartstikke bedankt. En uh, ja, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende podcast. Deze podcast, heb ik even vergeten bij te, te vertellen. Van uh, uh, zaterdag 29 april 2017. Ik ben DJ Jaap en Jacco. Jacco en DJ Jaap op Aloha Radio. Dus uh, mensen, ik zou zeggen tot de volgende podcast. Je hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl.